Gisteren zei Rutte bij Knevelen van de Brink nog dat de economie bij de PvdA krimpt. Het debat verliep af en toe fel. PvdA-leider Samson beschuldigde Rutte van leugens. Rutte zei op zijn beurt dat de PvdA het eerlijke verhaal moet vertellen. De VVD erkent vandaag verder dat de suggestie van Rutte dat de PvdA hogere belastingen voor bedrijven wil invoeren genuanceerder ligt. De Liberalen blijven er wel bij dat bij de PvdA de staatsschuld oploopt.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan 24 files. De meeste van de files staan in het midden van het land. De meeste vertraging heeft u op de A2 eindoverrichting Maastricht... tussen knooppunt de Leenderheide en de afrit Valkenswaard 4 kilometer. En verderop tussen Graten en Echt 9 kilometer door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. Ring A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. Ring A10 Noord richting Amersfoort voor Duivendrecht 10. En een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Benelux en de Botlektunnel 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. We leven in een geweldige tijd.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 VVD haalt bakzeil, want gisteravond zei lijsttrekker Mark Rutte... in het debat bij en van der Brink... dat de economie, als het niet aan de handen komt van de Partij van de Arbeid, krimpt. Partij van de Arbeid, lijsttrekker Samson, die reageerde als door een wesp gestoken. De meneer Rutte, u doet het weer. U doet het weer, u, u doet, doet weer, het weer allerlei belastingen. U, u vertelt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 op basis van uw eigen programma, moet u uw eigen programma gewoon vertellen... en okay. geen leugens verspreiden over die van anderen. Ik dank u beiden voor dit ja. moment. U mag terug naar u. Uw... En de VVD geeft vandaag nu toe dat de bewering van Rutte niet klopt. Verslag even: Michiel Breedveld is in Den Haag. Michiel, leg eens uit. Ja, het draait allemaal om uh, dat Rutte gezegd heeft... Uh, dat bij de Partij van de Arbeid de economie... Krimpt. Nou, dat is niet het geval namelijk, geven ze nu toe. Uh, waar gaat het om? Uh, je hebt het zogenoemde basispad. Dat is de economische groei die het Centraal Planbureau heeft voorspeld... op basis van uh, het huidige beleid. En als je dat dan doorrekent, dan blijkt bij de VVD... dat geen effect heeft op de groei en blijft dus 1,5 procent. De maatregelen van de Partij van de Arbeid zorgen voor iets minder groei ten opzichte van dat basispad uh, uh, van 1,5%, namelijk 1% economische groei. Dus Rutte had niet moeten zeggen de economie krimpt bij de Partij van de Arbeid. Nee, de economie groeit iets minder hard bij de Partij van de Arbeid dan in ons programma. Ja, dat is het hele verschil. Ja, maar dan is de grote vraag, snapt Rutte het niet? Is dit bewust gedaan of niet? Nou, ik denk dat hij in de hitte van de strijd... Uh, het, het iets te hard heeft aangezet. Um, het is dus minder groei in plaats van krimp... bij de Partij van de Arbeid. Maar goed, doet niets af aan het feit dat over en weer... beschuldigingen zijn gemaakt over uh, ja, het vertellen van uh, halve waarheden... Uh, het niet het eerlijke verhaal brengen. Leugens. Um, je hoorde net in de quote ook al over de staatsschuld. Uh, de staatsschuld. Dat zou bij de Partij van de Arbeid minder zijn, zegt Samson dan bij de VVD. Ja, daarbij baseert de Partij van de Arbeid zich op eigen berekeningen. Um, bij de VVD zeggen ze daarvan... ja, maar die berekeningen van de Partij van de Arbeid kloppen niet... want als je de inflatie meerekent, dan komen we gelijk uit. En dat betekent dus dat die strijd over die staatsschuld eigenlijk onbeslist is. En als we gaan kijken naar beschuldigingen over... Uh, u verhoogt de belastingen voor bedrijven, wat Rutte zei tegen Samson, ja, uh, daarvan zegt de VVD nu ook van ja, dat ligt nu wel wat genuanceerder. Kortom, uh, op één punt geeft de VVD nu ruiterlijk toe... precies wat Mark Rutte ook uh, zei in reactie aan het eind van het debat. Als uh, ik fouten gemaakt heb, dan geef ik dat ook toe. En dat doen ze nu. Dat heeft hij gedaan. Zijn er al reacties of nog niet? Nee, er zijn nog geen reacties. Het is, uh, het is vers. Uh, dus ja, we zullen even kijken. Kom maar later. Dankjewel voor dit moment. Voor het laatste, nieuws. Michiel Breedveld vanuit Den Haag. Nou, het is niet uh, de eerste keer dat deze campagne uh, beschuldigingen worden geuit over onwaarheden, verdraaiingen, leugens. U hoort Michiel ook al zeggen. Uh, politicoloog Annemarie Walter. Die is gepromoveerd op negatieve campagnes. En ze is verbonden aan de Vrije Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Uh, de verwijten vliegen een beetje over en weer. Uh, is de toon nu anders dan in andere verkiezingscampagnes? Nou, ondanks dat je dat misschien zou denken, is het helemaal niet iets nieuws. Uh, ook al ten tijde van bijvoorbeeld de polarisatie de jaren zeventig... Uh, hadden we in Nederland harde campagnes. Maar goed, dan ging het misschien nog wel een beetje met een, met een glimlach. Wiegels zei tegen Den El over het hoofd van het publiek heen... Sinterklaas bestaat niet, maar dat dacht u? Maar hij zit toch daar en dan wees hij naar Den Uyl. Ja, Maar toch komt het in principe op hetzelfde neer... Uh, is iets, het, het is iets, iets, iets vriendelijker, het is ja, iets het wordt, het werd misschien in het, in het verleden inderdaad, met wat ironie werd het misschien gebracht. Maar op zich zijn er ook, ja, zijn ook andere voorbeelden. De, uh, Wiegel zegt ook uh, in zijn tv-spot van 1972, heel serieus, als het CDA en de PvdA uh, zeggen dat wij uh, geen goed sociaal beleid voeren, dan zijn dat pure leugens. En die leugens ga ik met feiten weer leggen. Nee. Of um, je hebt ook D66-politicus uh, Hans Gruiters die zei, um, ook in dezelfde campagne, als ik een confessioneel een hand geef, dan moet ik altijd mijn vingers na. Tellen. Ja, dat is een dus, lang nagedragen inderdaad. Er zijn heel veel voorbeelden die eigenlijk in feite op hetzelfde neerkomen. Het aanvallen van de tegenstander op dienst, integriteit of betrouwbaarheid. Ja, kunt u dat ook meten? Uh, dat kan, ja, nou ja dat hangt, je kan op verschillende manieren kun je dat meten. Uh, hoe ik dat zelf heb gemeten in mijn onderzoek is door uh, te kijken... Uh, hoe vaak een politicus uh, wordt aangevallen en uh, ja, waarop. Of dat zijn persoonlijkheid is uh, of dienstbeleid en uh, ja, door wie dat gebeurt. Gewoon turven. Ja, ik heb gewoon geturfd. Ik ben kwantitatief onderzoeker. Ja. Um, nou, uh, want daar bent u ook op gepromoveerd. Hè? Onderzoek naar negatieve campagnes. Waarom kiezen partijen daar eigenlijk voor? Heeft het effect? Nou, een negatieve campagnevoering is een strategie uh, van politieke partijen... om uh, ja, een ander zeg maar, uh, aan te vallen en daarmee kiezers te winnen. Uh, dat is iets wat uh, ja, wellicht meer uh, bij uh, recentere campagnes hoort. Omdat uh, nou, kiezers meer zijn um, ja, gaan, gaan uh, zweven... of in ieder geval meer wisselen tussen politieke partijen. Dat was tijdens de verzuiling anders. En toen uh, volstond een zeg maar, positieve campagnevoering. Dat is het positief praten uh, ja, over je partij, over wat je hebt gedaan... En, maar dat is meer gewoon om de achterban uh, te behouden... of naar de stembus uh, te mobiliseren. Um, maar ja, uh, toen gebeurde het dus ook al, dat negatieve. En, en nu bijvoorbeeld, er wordt af en toe gezegd van een andere politicus... dat hij een leugenaar is. Onthouden kiezers dat beeld dan? Kiezers onthouden dat zeker. Kiezers uh, onthouden eerder negatieve uitspraken dan positieve uitspraken. Oh, wat raar. Hoe komt dat? hoe komt dat? Ja, hoe komt e dat? idee? Uh, nou ja, dat is uh, meer iets politiek-psychologisch, maar uh, dat, dat is gewoon hetgeen wat blijft hangen. Ja. En kan je ook te negatief zijn, dus iemand echt zo ongelooflijk wegzetten... dat op een gegeven moment men medelijden krijgt? Je kan inderdaad te negatief zijn. Als je uh, uh, consistent de ander te hard aanvalt... of uh, ja, zeg maar op, een, op een wijze die de eigen achterban niet leuk vindt... dan kan het tegen uh, jou keren. Ja, dus je moet niet te hard zijn. Ja, je moet inderdaad niet te hard zijn. En wat je ook uh, ziet bijvoorbeeld is met name als uh, mannen vrouwen aanvallen. Uh, dat kiezers dat niet leuk vinden. Of op persoonlijke, uh, ja, privézaken zeg maar. Dat ze op een gegeven moment zeggen van dit is toch... Dit heeft niks meer met uh, ja, dienstfunctioneren en zijn uh, aan te maken. En ja, uh, die maar, gaat te ver. Maar dan is het misschien handig om een vrouwelijke lijsttrekker in te, in te zetten. En de vrouwelijke lijsttrekker de mannelijke lijsttrekker aan te vallen. Bedoelt u dat? Ja, maar, maar u, überhaupt zo'n vrouwelijke lijsttrekker zullen ze dan uh, niet zo hard aanpakken. Nou, als het goed is, niet. Nee. En uh, de, de kiezer, uiteindelijk, uh, als die het stemhokje ingaat, wat, wat, wat is het uiteindelijke effect? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Want uh, in ieder geval, in meer partijstelsel is dat nog nooit uh, gemeten. Het is maar de vraag of het echt uh, effect heeft. Um, het is bedoeld om kiezers zeg maar, los te weken. Om ze aan het twijfelen te brengen over uh, die politicus. Maar of de partijen daar zelf ook echt winst bij hebben, uh, dat is maar de vraag. Dus als um, ja, de P van de A, zeg maar. Um, ja, als Samson Rutte aanvalt, dan is het de vraag of ook de VVD-kiezers bij uh, Samson eindigen. En de kans is daar, daarop is heel erg klein. Het is, ze eindigen ja. misschien eerder bij een andere politicus. Maar dat is ook maar de vraag. Want o, welk alternatief heeft de vvd kiezer zeg maar? Ja. Um, nou, PVV is geen, al geen alternatief echt meer. Nee. Nou, het CDA is nogal ja, is een zwakke partij op dit moment. Nou, misschien eindigen ze bij Bechtel. Dus, Maar het is heel onzeker voor maar, politieke partijen of, wat de winst is. Volgens mij is het tijd gewoon voor een onderzoek. Dat lijkt mij ook. Ja, dat nou doen zou ik zeggen. Mevrouw Walter, we, we hebben een onderzoek te pakken en ik hoor wel als de uitslag er is. Ja. Ik dank u in ieder geval voor dit gesprek. Dank u wel. Goed, dan gaan wij naar de US Open, want Igor Seisling staat op de baan. Tenminste, Marcella Meska, staat hij nog op de baan? Leeft hij nog? Ja, zeker. Um, alhoewel de eerste twee sets toch echt uh, voorbij zijn. Uh, David Ferrer pakt hij toch uh, heel overtuigend met 6-2 en 6-3. Eén break was het in de tweede set. Dus dat is misschien iets waar Sijsling zich aan kan vasthouden. Als hij goed weet te serveren en hij kan bijblijven, nou wie weet kan hij dan toch nog een ja, fatsoenlijke set spelen. Want daar komt het in feite op neer. Tot nu toe kansloos. Um, je ziet hem wel wat meer uh, risico nemen. Wat meer service volley spelen. Hij probeert wat uh, wat te spelen. Maar ja, Ferrer is gewoon te goed. En dan zie je met zo'n top 5 speler die legt dan uh, ja, de zwakheden van zijn Zeisling, ja, toch pijnlijk bloot. Hij is dan net niet vast genoeg. Hij is ook niet snel genoeg. Hij kan die tempo niet aan eigenlijk van Ferrer. Dus het wordt nog een hele zware klus om er hier wat van te maken in de derde set. Veel zal afhangen van die eerste service. Die moet echt voortreffelijk zijn. Wil die hier nog een kans houden? Hij wint in ieder geval de openingsgame van de derde set. Zeisling nu op 1-0, maar de eerste twee sets voor Ferrer. Straks het bankenstelsel van Spanje, dat gaat stevig op de schop. Tamara Bruggemans, vrijdagavond, dan valt het meestal mee, maar vanavond iets minder. Nou ja, het valt inderdaad wel mee. Het uh, neemt af, nog 18 files. En de opvallende die staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knopend Leende Heide en Leende 4 kilometer. Verderop tussen Gratem en Sint-Joost 7 kilometer. Ring A10 west richting Zaanstad voor de Koentunnel 2. Ring A10 noord richting Amersfoort voor Duivendrecht 10. En op de A15 Rotterdam richting Europort voor de Botlektunnel tunnel 4 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Dan gaan wel een aantal snelwegen dicht door werkzaamheden. Vanavond om 8 uur de A17 rozenau richting Dordrecht. Tussen knooppunt De Stok en knooppunt Noordhoek. Maandagochtend om 6 uur gaat die weg daar weer open. En ook de A27 van Breda naar Utrecht gaat dicht. Vanaf vanavond 9 uur tot maandagochtend 5 uur is de weg afgesloten... tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorkum. En bij Leiden gaat de A44 in beide richtingen dicht om 9 uur vanavond. Maar morgenochtend om 10 uur is de weg daar weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het Spaanse kabinet gaat het bankwezen drastisch hervormen. Er wordt een zogenoemde bad bank opgericht... waarin alle banken hun slechte leningen kunnen onderbrengen. Correspondent Jessica van Spengen in Spanje. Jessica, hoe moeten we dat voor ons zien, zo'n bad bank? Ja, je kunt er niet naar binnen om je bankzaken te regelen. Nee, nee het wordt een, een wetbank is uh, ervoor bedoeld om alle slechte leningen van verschillende banken in op te nemen. Hè. De banken die nu niet gezond zijn, die nu veel slechte leningen hebben, die kunnen dan weer met een schone of iets schonere lei uh, verder. Dus eigenlijk zet je die leningen in quarantaine, je sluit ze af, daar komt het op neer. En dan uh, zijn andere banken worden niet meer gehinderd door afschrijvingen van slechte kredieten, hypotheken op hun balansen. Maar wie stopt er dan geld in zo'n zo bank? Ja, allereerst de overheid hier, maar de minister van Economische Zaken zei vanmiddag wel dat hij hoopte dat er ook investeerders op afkomen. En er zijn investeerders die dat doen. Nou, wie zijn dat dan? Dat zijn vaak mensen met geduld en misschien wel wat uh, meer verstand van zaken met een glazen bol. Die gokken erop dat die crisis toch wel een keer voorbij moet gaan en dat ze dan alsnog geld kunnen verdienen aan bijvoorbeeld vastgoed dat nu niet veel meer waard is. En dan zo'n bedbank bestaat dan bijvoorbeeld 10 of 15 jaar. En zij hopen dan dus voor iets minder verlies te gaan of zelfs dus een beetje Winst. En hebben de Spanjaarden dit zelf bedacht of moeten ze het een beetje doen van Europa? Ja, daar was de minister van Economie, Luis Guindos, vanmiddag op zich wel duidelijk over. Gaan we even naar luisteren, als het goed ja? is. Ik vind, ik vind hem nog niet duidelijk hoor. Ik vind hem <laughs> ook niet duidelijk. Nee. Nou ja, ik vrees dat het een komt hij, daar komt hij, Jessica. Ah, daar komt hij oh, ja. toch. Het diseño de, de lokaal de activos, como saben ustedes, aparece recogida in het memorandum de entendimiento. Y ahí lo que existe es acuerdo eh, con, eh, nuestra, con, con la comisión, con el BCE y con el FMI. Es decir, existe acuerdo ya en lo que es el diseño del Banco Malo. En waar komt het ja, Hij weer? zegt dus van dit stond in een memorandum of understanding, een intentieverklaring. En die heeft Spanje moeten ondertekenen een paar maanden geleden toen ze in aanmerking wilden komen voor dat steunpakket van 100 miljard voor de banken. En daarin heeft Spanje dus moeten beloven om de bankensector het hele financiële systeem van Spanje te hervormen. Ja, en zijn er, is dit alles of zijn er nog meer maatregelen? Hey, er zijn meer maatregelen. Um, eigenlijk vooral uh, is er gezegd dat de Banco de España... dus de Spaanse centrale bank, meer uh, macht krijgt... om uh, in te grijpen als het misgaat bij banken. Al in vroeger stadium. Dus dat het niet meer zo mis kan gaan. En dan moet je denken aan uh, kleine interventies... bijvoorbeeld een onderzoek als er iets mis is... maar bijvoorbeeld ook door erop aan te dringen... dat het bestuur opstapt bijvoorbeeld. En wat ook belangrijk is, is er zijn strengere regels aangekondigd... voor het kopen en verkopen van financiële producten, bijvoorbeeld aandelen... zodat spaarders niet meer zo makkelijk uh, gedupeerd kunnen worden... zoals dat is gebeurd bij Bankia. Ja, die bank, die kennen we nog wel, die begin dit jaar... door de staat gered moest worden en waar veel mensen gedupeerd raakten. En een bad bank, noemen ze dat in Spanje ook een bad bank... of een, hebben ze daar een mooi Spaans woord voor? Deze vraag heb ik even niet verstaan. Oh, ik vroeg me af of ze een mooi uh, Spaans woord hadden voor bad bank... of dat jullie het ook hebben over een bad bank. Nee, dat noemen ze hier een Banco Malo. Oké, okay, dus, Banco Malo. Dat is het op z'n Spaans. <laughs> Oké, okay, dankjewel Jessica. to rattle Riviera Live. De dertiende etappe van de Vuelta. Dat was voorlopig de laatste over een relatief vlak parcours. Want vanaf morgen trekt het peloton de bergen in. Sebastian Timmerman, de laatste vlak, uh, massasprint? Nee, nee, dat hey. uh, dachten veel mensen van wel. Maar uiteindelijk bleef een uh, groepje vooruit. Tenminste, bleef één renner uit dat groepje weer uh, vooruit. Die ene renner is Stephen Cummings. Komt uh, uit Groot-Brittannië. Is 31 jaar en uh, rijdt voor BMC. Uh, BMC, kunnen we ook wel in het Nederlands ah, ja, nee. zeggen. En uh, hij komt solo aan. Dat is eigenlijk ook de manier waarop hij het moet doen. Uh, want hij is geen goede sprinter. Hij zat weg in een groepje met onder andere... Uh, Juan Antonio Fletcher, die kennen we natuurlijk wel. Uh, wordt uiteindelijk derde, die Fletcher. Cameron Meyer, de Australier... die uh, veel in de aanval is in deze ronde van Spanje... zat vandaag ook weer mee, eindigt als tweede. Thomas de Gent, de Belg... in Nederlandse dienst van Vakantie zat ook mee. Maar die komt uiteindelijk als zesde over de streep. En het groepje bleef dus het peloton zo'n... 40 seconden voor. Is wel Um, ja, dat, dat, dat uh, was eigenlijk de hele tijd de vraag. Redden ze het wel of redden ze het niet? Of eigenlijk dacht ik lange tijd, ze gaan het niet redden. Want de voorsprong is nooit meer geweest dan zo'n 3,5 minuut. En Argos, de ploeg, de Nederlandse ploeg van uh, de Duitse sprinter John Dekenkop, had het heft eigenlijk uh, in handen. Uh, controleerde de wedstrijd in dat peloton. Uh, reed het gat dicht na een minuut ongeveer. Toen kregen ze nog wat hulp van Lotto. Maar je zag wel dat heel veel andere ploegen keken naar Argos. Dat was ook wel voorspeld, want ja, Degenkolp had alle massasprints tot nu toe uh, gewonnen. En er zat een klimmetje in op zo'n 10 kilometer voor het einde. Was geen officiële uh, beklimming, zeg maar. Telde niet mee voor het bergklassement. Maar het was uh, lastig genoeg om uh, uh, bijna alle knechten van Degenkolp uh, uh, de das om te doen, om die overboord te gooien. Alleen Koen de Kort bleef over vooraan. En moest, zeg maar, net zo'n beetje op de top van dat klimmetje ook uh, de benen stilhouden. Toen kon hij ook niet meer. Was, uh, ja, was hij ook op. Ja, en en toen was alle controle in peloton zoek. En dat was in het voordeel van die kopgroep die daar nog steeds een dikke halve minuut vooruit reed. En zodoende mochten die renners in de kopgroep het uit gaan maken. En uh, ja, ja. Dat, daar heeft dus Stephen Cummings uiteindelijk zijn overwinning uh, ook mede aan te danken. Jammer voor die jongens van Argos, maar ook wel weer een keertje leuk. Ja, en jammer dat er geen Nederlander mee zat in die ja. kopgroep van de dag. Want dit was uiteindelijk, achteraf is makkelijk praten. Maar goed, dit was wel een kans om uh, te en gaan voor een rit. De spelen. komende dagen wordt het natuurlijk definitief uh, beslist. Nou, definitief. Ook op de voorlaatste dag, volgende week zaterdag... zit nog een hele lastige klim, de Bola del Mundo. Maar inderdaad, de komende vier dagen gaan we wel uh, heel veel zien... hoe het staat in dat algemeen klassement, uh, hoe het is met Rodriguez, met Contador, die op 13 seconden staat, met Froome van verder en natuurlijk ook met Geesink, want we gaan de komende vijf dagen vier keer finissen bergop op, en er zitten echt een paar hele spectaculaire aankomsten bij. Dus uh, ja, we gaan uh, heel veel uh, duidelijk zien worden. We, we gaan veel duidelijk zien worden, en we gaan er ook een beetje van genieten. Dankjewel, Sebas. Oké. Okay. Dan minister Schultz van Verkeer die wil vanaf 2014 het knoeien met kilometerstanden van auto's verbieden. Door een lagere stand op de teller te zetten, kunnen verkopers vaak een hogere prijs krijgen of wordt bijvoorbeeld de fiscale bijtelling omzeild. Dick Dekker is voorzitter van de stichting Nationale Autopas, een organisatie die kilometerstanden controleert. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ik had altijd begrepen dat sleutelen aan de kilometerstand uh, strafbaar is. Nee, dat is niet zo. Dat is in uh, om ons liggende landen, Duitsland en België wel, maar in Nederland mag je nog steeds, zoals wij dat in vaktermen noemen, een teller manipuleren, oftewel terugdraaien. Ja, en hoeveel van die kilometer tellers uh, denkt u dat er niet in orde zijn? Uh, wij gaan ervan uit uh, dat ongeveer 5% van de tellers niet klopt. En hoeveel hebben we het er dan over? Ja, 8 miljoen auto's en dan 5% procent daarvan. Ja goed, ik ben niet zo goed in het rekenen, maar het zijn er een heleboel. Ja, een heleboel. <laughs> ja, zo moet je dat dan oplossen. Zeg ja. maar, wie, wie knoeien er dan met die tellers? Um, nou, de, de, je hebt dus twee, uh, de, de, twee partijen. Dat is de partij die hem terugdraait. Ja, Dus dat is de man die of de laptop heeft bij de moderne tellers of de handigheid heeft om de oude teller nog terug te draaien. En dan degene die daar proberen eh, zeg maar, financieel gewin mee te maken. Ja, dus autohandelaars, particuliere bedrijven. Die, die iedereen kan erbij te zijn. Eh, en autohandelaren, zeg maar. De minder bona fide bedrijven. En hoe kan ik nou zien als argeloze eh, koper. of die teller in orde is of niet? Eh, dat kunt u opvragen bij eh, NAP. Dus als u zegt. Ik NAP heb, is Nationale Autopas. Nou, een stichting Nationale Autopas, ja. En als u zegt, van, nou, ik heb auto X op het oog dan toetst u het kenteken van de auto X in en tegen een gezeer geringe vergoeding... om precies te zijn, 2,95 euro, krijgt u te zien of de auto uh, plopt. Maar of de de klopt. Maar hoe weet u dat dan? Hoe weet die NAP dat dan, die auto In meerdere standen, bij iedere beurt... En andere, uh, uh, zeg maar apk Oké, okay, dus als ik naar de garagist ja, ga voor een kleine beurt of een ja. grote beurt, dan geeft hij ook de kilometerstand door. Die aangesloten zijn bij de Stichting Nationale Autopas, doen dat en dat zijn ongeveer 6500 bedrijven. Ja, en denkt u dat straks het geknoei helemaal de wereld uit is? In België, daar hebben ze een streng regime. Ver na ons trouwens, moet ik eerlijk zeggen. En daar is het teruggebracht tot 0,2%. Want uh, als het is verboden, is, is het dan. Ja, dan is het dus strafbaar. Maar is het ook zwaar strafbaar? Oftewel, staat er een zware sanctie op? Mm, ja, dat, dat, als wij gaan, hopelijk gaan vergelijken met België, komen er redelijk zware sancties op. Um, dat, uh, de minister heeft nu aangegeven dat ze in ieder geval een strafbaarstelling wil. Daar vragen wij al vanaf 2006, 2007 om. En uh, daar, dat gaat dan nu eindelijk gebeuren, gelukkig. Vanaf 2014 duurt toch nog wel anderhalf jaar. Maar goed, dat ja, zit... Ja, dat is met wetgeving. Hey, kijk, er is niet besloten dat het door de ministerraad is. Dan gaat het naar de Tweede Kamer. eerst. begrijp Kamer. het. Precies, dat moet zorgvuldig gebeuren. Ja, ja. Meneer Dekker van de Stichting Nationale Autopas. Ik dank u wel. Niks, en een goede avond. En ik schakel naadloos over naar Joost Eertmans. Joost, goedenavond en waar ga je het over hebben? Niet over autotellers, uh, maar de feiten kunnen ook verdraaid worden of teruggedraaid worden. Dat kan <laughs> altijd in avondspits. Dus Moet die je mensen. Ze ook nog even? Zo is het, dat moet moeten we allemaal doorheen. We moeten eerlijk zijn, eerlijke verhalen. Dat staat centraal natuurlijk ook in, deze, in de verkiezingscampagne. We gaan het praten over na 12 september. Welke coalitie moet er eigenlijk komen? Voor mij wordt het met de dag duidelijker. Want het zal wat mij betreft een middenpakket worden met vier eh, middenpartijen, denk ik. Maar er zijn genoeg mensen die dat heel anders zien. Bijvoorbeeld trendwatcher Ajit Bakas. Die gelooft heilig dat alleen een regenboogcoalitie ons land gaat redden. Van de chaos na 12 september. Dat is een regering, zo'n regenboogcoalitie. Zonder oppositie. Want elke partij zit in de Coalitie. Ja, een heel onzalig idee vind ik dat van Bakas. En daarvan ga ik hem straks overtuigen in avondspits. U kan meedoen. Jij ook, Robert. Yeah. Eh, gewoon gratis bellen. Je kent het nummer. Hekje regenboog. Nee, dat ook. Hekje regenboog, absoluut. Bellen met 0800 1121. Hekje verkiezingen kan ook. Of hekje WNL. Allemaal prima. De lijnen gaan open nu. 0800 1121. Ik zeg de regenboogcoalitie. Dat is één pot nat. Bel of twitter mee in avondspits. We zijn er direct na het nationaal. Tot dan.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 De PvdA zet zijn opmars in de peilingen voort en lijkt verwikkeld in een nek en nek race met de SP. In de politieke barometer van Ipsos Sinofeet staat de partij nu op 26 zetels, één minder dan de SP. Verder zijn er weinig verschuivingen, de VVD blijft in de peiling de grootste. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, maakt zich zorgen over de oplopende werkloosheid in de VS.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 De regen in het oosten van het land trekt weg en vanuit het noordwesten komen ook nog een paar buien overdrijven. Maar vanavond klaart het op en ook de wind neemt af en draait naar het westen. De neerslag gaat verdwijnen, vannacht wordt het tamelijk koud. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden dicht bij zee tot plaatselijk 6 graden in het binnenland. En vooral landinwaarts kan ook grondmist ontstaan. Morgen is het mooi weer, ochtends kan het wat nevelig of mistig zijn met wat wolkenvelden, maar de zon breekt overal door. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken en de temperatuur stijgt naar 17 tot 19 graden. Er is niet veel wind, de wind waait uit richtingen tussen noordwest en zuidwest, is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Maar morgenmiddag in het noordwesten van het land windkracht 5 uit het zuidwesten. Zondag is het ook aangenaam weer, met zonnige perioden en temperaturen rond 20 graden. Begin volgende week, mooi na zomer weer, temperaturen iets boven 20 graden. Nog 13 files, waaronder een aantal ongelukken. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Hoogt en knooppunt Batadorp 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk aan de andere kant op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Kelpen-Oler en Wessem 3 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. De A7 Hoorn richting Den Oever is tussen Bieringerwerf en Den Oever dicht door een ongeluk. Het verkeer kan via de af- en toerit. Dan de ring A10 Noord richting Amersfoort. Voor Amstel Business Park 8 kilometer. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A20 hoek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 Ondernemers. Schaal, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Jacques is visser en een voetballer. Luc heeft speerd. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Zorgeloos verhuizen. minder dan je denkt. verhuizen. kost een erkende verhuizen.nl? De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken. Van voorsprong. Boek ook een voorsprong. Met AccountView, de bedrijfssoftware van Visma.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 Het is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eertmans. De regenboogcoalitie is één pot nat. Welkom bij Avondspits, uw portie gezond verstand op Radio 1. wel WNL. 0800-1121. Toekomstgoeroe Adjit Bakas heeft voor ons weer eens gekeken in zijn glazen bol. En hij verwacht dat er na de verkiezingen een ellenlange kabinetsformatie volgt... met een wankelende regering tot besluit. Hij pleit voor de regenboogcoalitie. In Zwitserland werkt dat volgens Bakas uitstekend. Zo'n coalitie waarin elke partij, dus SP tot en met PVV, is vertegenwoordigd. Ik denk dat Adjid wat te diep in het glaasje heeft gekeken. Want zoals ik hier al eerder zei, als je chaos wilde dan moet je de SP en de VVD bij elkaar in één hok stoppen. Bovendien is een regering zonder opdracht positie, bijna het ergste wat je een volk kan aandoen. Zo ver hoeft het ook allemaal niet te komen, want ondanks het dagelijkse gebakkelei staat achter de coalitie van het Binnenhof de nieuwe formatie al lang klaar. De vier machtshongerige middenpartijen, VVD, PVDA, D66 en CDA. Het enige waar zij nog op wachten is hoe de ministersposten verdeeld kunnen worden. Het is niet mijn voorkeursvariant, maar wel eentje die op een zeer ruime meerderheid in het parlement zal rekenen. De alles in één coalitie van Bakas wordt één grijze soep, waarin geen kleur meer te ontdekken is en die valt voordat er een maand geregeerd is. Well they know. 0800-1121. goedenavond. Welkom bij Avondspits van WNL hier op Radio 1. Welke voorkeur heeft u voor de nieuwe regering? Laat het mij weten. Wie moet er zeker in zitten, wie niet? 0800-1121. Ajit Bakas, onze trendwatcher, die zegt dus dat het de regenboogcoalitie moet worden. En ik zeg, dat is eigenlijk wel het slechtste wat je een land kan aandoen. U kunt meedoen op Twitter ook. Doe dat via hashtag regenboogcoalitie. Of gewoon hashtag regenboog, maar het kan ook hashtag WNL zijn. Of hashtag verkiezingen. We gaan even naar, naar Hilversum terug, naar Marcella Mesker. Zij zit bij. U.S. Open, de wedstrijd tussen Sijsling en Ferrer. We gaan even kijken hoe de stand van zaken daar is. Marcella. Ja, tussenstandje. Uh, 6-2, 6-3 nog steeds voor Ferrer. Die leidt dus met twee sets tegen nul. Maar de derde set gaat toch wat beter voor Igor Sijsling, Hij leidt nu met uh, 3-2. Ferrer wel op 40-0 kan 3 gelijk worden. Maar in ieder geval, het spelbeeld ziet er beter uit. Hij speelt brutaler, met wat meer lef. Gaat vaak naar het net. En uh, ja, speelt een beetje bank. Hij heeft natuurlijk ook niks te verliezen. Dus laten we hopen dat hij van deze set nog wat kan maken. Nu ook een voorhand. Nou, die gaat dan meters uit, daar hebben we niks aan. Maar in ieder geval uh, gaat het beter in de derde set. Gaat gelijk op. Ferrer wint zijn service game. Het is 3 gelijk. Nou, zelfs na een kwartiertje komen we weer even bij je terug... Naar, bij die wedstrijd. En voor nu gaan we door met de regenboogcoalitie. Het is één pot nat, zeg ik. Uh, Kelly zegt, regenboogcoalitie is zeker geen oplossing. Het hele poldermodel werkt niet meer. Op naar een twee-partijenstelsel. Stefan Kelder zegt, ik vind het inderdaad geen goed idee. Waarom gaan we niet naar een Amerikaans model? We hebben gewoon te veel partijen in Nederland. En Martie Lammers het één pot nat vergeleken met wat. Je weet toch wel wat dat betekent. Een beetje een, bizor, een, beetje een mysterieuze tweet daar. Uh, u kunt dus ook bellen 0800 1121 gaan naar de eerste beller, Matthijs Lansink. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja, Matthijs. Ja, nou, ik ben het er absoluut niet mee eens. Een coalitie is volgens mij hartstikke slecht voor Nederland. Hè. Dat wordt alleen allemaal nog onduidelijker. En je hebt nu, op dit moment in de crisis, heb je gewoon, goede, gewoon een aantal partijen nodig: één of twee, misschien drie. Die komen met z'n drieën, dat gaan oplossen. Gewoon simpel, het moet snel ja. gebeuren nu. Het moet snel uit de crisis komen. Dat is niet goed voor Nederland. En, uh, uh, en ik vind, wat ik ook een kwalijke zaak vind, trouwens, dat ja. is dat de PVV door zoveel partijen nu al wordt buitengesloten. Ja, ik, ik vind dat Nederland nu juist de PVV nodig heeft. Nou, kijk aan, je bent een stemmer zelfs, PVV-stemmer. Nou ja, nou, ik vind dat te twijfelen, maar ik denk wel, ja, het zal maar zo kunnen. Kijk, de PVV heeft gewoon hele goede punten: uit die euro, zo snel mogelijk hè, die euro verlaten en gewoon. Nu de crisis oplossen. Wij moeten dat mm. doen, niet Brussel. Wij in nou, Nederland moeten toch waarschijnlijk blijven als eigen land. Matthijs, het is een van de dingen, dankjewel voor het bellen... De, de, een van de dingen die ook de G. Bakas overigens voorspelt... in dat boek wat hij heeft uitgegeven. Het nieuwste boek van Adjit, dat is De Staat van Morgen. Hij zegt in 2014 is het einde van de euro daar. Uh, Adjit Bakas, goedenavond. Ook goedenavond. Leuk uitzien, waar bevind jij je momenteel? Vind ik altijd een mooie vraag. Ik, ik ben nu gewoon in Amsterdam. Nou. Uh, overigens, van even. Uh, ja. ja, dat is eigenlijk net terug uit Duitsland, dus mensen, mensen moeten wat reizen. Ja. Maar uh, ik vond het wel aardig. Uh, kijk, het aardige is dat in Zwitserland niemand een andere partij kan uitsluiten. De Zwitserse Volkspartij, de, de, de SVP, dat is het equivalent van onze PVV, die regeert daar gewoon mee en groeit gewoon. Maar, uh, uh. Dus niemand kan niemand uitsluiten, ze regeren gewoon mee. Iedere individuele minister. Kijk, dan het aardige is. Gewoon in de week na de verkiezingen wordt het kabinet geformeerd. Iedere minister moet voor zijn eigen plannen een meerderheid in het parlement halen. Dus een PVV-minister van Economische Zaken moet een meerderheid halen voor zijn plannen. Een SP-minister voor Volksgezondheid moet een meerderheid halen voor zijn plannen. Het zijn dus allemaal wisselende meerderheden. Maar het hele. Dit werkt al sinds de jaren 50. Hè? Het is polderen op 3000 meter hoogte. Ja. En het aardige is. Als je het vergelijkt met het, wat de bevolking vindt. Het is het Gelijk het onderzoek in mijn boek de straat van morgen. Het land, de democratie met minste cynisme onder de bevolking, ook vergeleken met Amerika enzovoort wat net is genoemd, is Zwitserland. Daar heeft, in Nederland, ook in Amerika, vinden we allemaal uh, vertrouwbare politici nog minder dan het de nee. autoverkoper. In Zwitserland zijn ze vertrouwen ze hun politici wel. Dat, dat, dat kopieer je aan het iedereen voelt zich ja. vertegenwoordigd. Het is alleen het enige nadeel van iedereen. Het is dodelijk saai. Ja, er dan... is nooit een lekkere, gezellige ruzie. Maar, dat is natuurlijk dat wel is het enige een nadeel is. voor de. Maar er wordt goed bestuurd. Ja. Zwitserland is, is geen communistisch land. is geen uh, Noord-Korea of wat dan ook. Er wordt goed bestuurd Maar, maar, maar, maar de meerderheid van de burgers Mag ik even? Ja. En als er iets fout als die over iets. Niet eens voor. Is altijd het referendum? Die, ja, die, dat is die weer het volksinitiatief. Ja, de ja. Die, die SVP, die heeft bijvoorbeeld voor zijn voorstel voor het minarettenverbod. Krijgen ze geen meerderheid in het parlement, maar wel een meerderheid bij het referendum. Ja. Dus werd het minarettenverbod gerealiseerd. Zo klar. kan het ook. Maar nou even die PVV, Want dat is volgens mij precies de reden waarom het hier niet kan werken, die regenboogcoalitie. Want iedereen, ik geloof behalve de SGP sluit en de VVD sluiten. De PVV uit. Dus dat kan dat helemaal niet wat dus, jij wil. En dat vind ik dus gewoon heel erg fout. Ik vind het ook heel slecht voor het land. Als er één partij uitgesloten wordt, ja, dat just. moet je niet willen. Dat is slecht voor het land. Ja. Nou, stel je heel ferm dat de SP groter gaat worden dan de PVDA. Uh, er is een inhaalrace bezig uh, van Samsung... Hmm. waarbij je toch ernstig kan gaan twijfelen of de, of de SP nog wel de gro groter blijft dan de SP. Ja, oké. Okay. Vind je dat... Ja, precies. Dat, maar toch, jij bent altijd de voorspeller van alles. Wat, wat zie jij met die SP gebeuren eigenlijk? Nou ja, precies. Kijk, de SP en de PVV bedienen hetzelfde electoraat. Hè? Ze hebben ook sociaal-economisch hetzelfde programma. Ook over die euro vinden ze eigenlijk hetzelfde. Alleen zegt de SP dat wat omvloerster, omdat ze niet uitgesloten willen worden door de eurofiele andere partijen. Maar uh, in principe bedienen ze hetzelfde electoraat. Ze zijn in communicerende fase. En je ziet dus dat ze samen toch wel zo ongeveer een derde van het electoraat halen. Ja. En ik vind dus niet dat je een derde van het electoraat kan uitzetten... Nou, maar dat vind ik het goede. Ja, dat... Als het gebeurt wat jij zegt, ja. dat de middenpartijen. Uh, dat samen gaan doen. Ik denk dat het dood in de pot is. Dat moet je niet willen. Dat is wat ik wel verwacht. Dat is ook niet mijn voorkeurzijk erbij. Maar alles, nee, het is alles dus in elkaar... Toch, het maar Ajit, ja, alles... Dat, doet, ja. maar, maar, maar, maar als je ja. alles bij elkaar propt... dan weet je toch één ding zeker... dat het echt helemaal nergens meer op lijkt. Dat is zo. Alleen, maar dat is alleen zo... als zij samen een regeerakkoord moeten sluiten. Maar dat gebeurt dus in Zwitserland niet. Het enige wat ze met elkaar afspreken... er zijn, laten we zeggen... 10, 15 ministersposten... 10, 15 staatssecretarissen. Dat wordt verdeeld... En iedere individuele bewindsman moet dan zijn eigen beleidsplan schrijven... en daarvoor een meerderheid in de Kamer halen. Ja. Dus er is geen regeerakkoord. En, daar en hebben dat we, maakt het zo efficiënt. Daar hebben we een beetje ervaring mee, dacht ik. Hè, met, met in Koendus is ook zo'n voorbeeld van ineens wisselende meerderheid... waar ineens dat, uh, dat, die, die, die, dat akkoord uit kwam rollen. Je prikkelt de discussie mooi, vind ik, Ajit Bakas. Je blijft ook aan de lijn. U kunt bellen 0800 1121 om met Ajit Bakas van mening te verschillen... of juist met mijn, mij van mening te verschillen. Want ik zeg, die regenboogcoalitie van Bakas, dat, dat is één potnat. Jasper Jansen twittert op hashtag regenboog, geen PVV en, ik, en blijf in de euro. Ook een duidelijk statement. Uh, we gaan eens dus even kijken naar de wellers. Marco Schaap uit Huizen. Goedenavond, Marco. Marco, je hoort mij niet. Marco is er, is er niet, dat is, dat is jammer. Dan gaan we naar Klaas, Klaas Volkert. Ja, met uh, Klaas Volkert uit Warkum. Uh, ik zou zeggen, nou, een regenboogkabinet of een zakenkabinet... maar dan voor minimaal een periode van 10 jaar... want dat uh, geeft uh, de kiezer die wil rust... En uh, verkiezingsprogramma's ten spijt, uh, dat is ouderwets. Ja. Verkiezingsprogramma hebben we al gehad. Uh, de dingen die ze gedaan hebben dus, met de regering. Ja, maar wat, wat denk je dan van zo'n regenboogcoalitie? Is dat wat ons rust gaat brengen? Dat zit er wel in, ja. Maar een zakenkabinet zou ik ook goed vinden. Nou, dat is... het maar goed doen. En dan niet voor vier jaar, maar minimaal tien jaar. Oké, okay, Klaus. Dankjewel. Is, Ajit, is dat ook wat jij wil, Eigenlijk een zakenkabinet in, uh, in, in de sfeer van een regenboog? Ja, oké. Okay. Ze moeten gewoon allemaal hun beste mannen en hun vrouwen naar, naar voren schuiven. En dat, dat komt feitelijk op een zak. Ik ja, niet precies. Meer. Want ja. In, in Zwitserland zijn het wel in 9 van de 10 gevallen wel beroepspolitici. Bijvoorbeeld die SVP, hè, die, die, dus de PVV van Zwitserland. Die heeft gewoon echt zijn partijleider tot minister en vicepremier uh, uh, gemaakt. En ze groeien als kolen. Ze hebben daar nu al een derde van de stemmen. Dus ja. het is voor die partij ook prima om mee te regeren. Dat ja. is helemaal niet erg. Oké, okay, Walter, Walter Bergsvoort uit. Uh, waar kom je weer dan? Amsterdam. Amsterdam. Walter, zeg maar. Ja, kijk, die, uh, die uh, regenboogcoalitie, dat is natuurlijk duidelijk... dat het een kwestie is van geen, geen vlees en geen vis... Uh, dan krijg je dat uh, de mensen weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. En je krijgt een het grootste gemene deel. En ik denk gewoon dat uh, wanneer kiezers uh, uh, uh, willen weten wat ze, wat ze zouden willen... dan moeten ze niet uh, te, te raden gaan bij wat er allemaal gepropageerd wordt... en wat er beloofd wordt enzovoorts. Maar er is een site, een nieuwe site... ...waar de standpunten niet vergeleken worden met de verkiezingsbeloften van de partijen... ...maar met hun stemgedrag in de Tweede Kamer. Ja. Uh, en die site die heet dan uh, stemmentrekker.nl ja. en dat is het. Stemmentrekker, dat schrijf je dus stemmentrekker met T-R-A-T-K. Oh, tracken. Ja, dat trekken. Oké, okay, daar kan je op zien hoe een partij die zich nu uh, heel... heel uh... Daar kun je zien hoe een partij zich heeft gedragen, gedragen. Hmm. in het verleden. Dus hoe het stemgedrag was. Want dat zegt veel meer over die partij... dan dingen die hij nu gaat propageren ja. en beloven. En maar beloven goed weet punt, Maar goed punt, alleen iedereen kijkt naar Samsung... en denkt, hé, hey, die, die trekt een goed, uh, goed, een goed gezicht. Ik vind het eigenlijk wel, wel weer leuk uh, bij Samsung. En ja hoor, daar loopt de SP weer over naar, naar, naar de PvdA. Zo werkt het, hè? Nou ja, maar dat moeten we natuurlijk helemaal niet hebben. Nee, maar zijn veel nee, nee, maar ik begrijp jouw punt. Heel goed, Walter, bedankt voor het, voor het zeggen en melden van die sidetrackers, systemetrackers.nl. Even naar Ronald van Den Haag, uit Den Haag. <laughs> je heet Ronald van Den Haag? Ronald. Hallo. Hallo, Ronald, kom maar binnen. Goedemiddag. Hallo. Jou, ja, Ronald, hoor je mij? Uh, goed, ja, nu wel. Vertel. Uh, moet, je, moet je luisteren, die regenboogcoalitie van meneer voor uh, je is niks. Ik vind al die oude partijen kunnen zichzelf opdoeken en opheffen. Twee dingen. Die nieuwe partijen, die moeten nu de kans krijgen... met een combinatie van enkele zaken, zaken, zaken Ik woon al jaren in de gemeente Hal Halderbergen. Zal ik je iets vertellen. Toen ging alles smooth. Maar nu heb je die toelating van een hoop immigranten... als we alles in de soep raak. Ja. Nu mag dit niet en nu mag dat niet. En de gemeente gaat ermee in. Ik vind, je moet een beleid komen met een sterke regering... Een SGP of een PVV. Geef die partijen nu de kans om je schoonschip te maken. Dan hebben we die ellende niet meer, Joost. En goedenavond, uit en succes met het programma. Dank je, Rodolp. Bedankt. Geen regenboog, zeg jij, maar SGP, als ik begreep, en de PVV moeten er wel in. We gaan even terug naar Marcella Meskers bij het tennis, de US Open. Marcella. Ja, het gaat beter met Igor Seisling in deze derde set. Het staat vier gelijk. Uh, de vorige game, de zevende game, stond Sijsling uh, 0-40 achter. Kreeg zelfs vijf breakpoints tegen. Werkte die allemaal weg. Kwam 4-3 voor. En uh, ja, speelde zelfs uh, leuk tennis. Een paar geweldige katachtige reacties aan het net. Uh, David Ferrer probeerde te passeren, maar dat lukte hem niet. Er was zelfs een uh, rally met 21 shots. En ook die ging naar Sijsling. Dus ja, ineens uh, is hij wat losser gekomen. Je ziet ook een glimlach op zijn gezicht. Hij lijkt eindelijk een beetje te genieten en wat los te komen. Dus speelt hij nu zijn beste tennis. Of het genoeg is, dat moeten we nog maar afwachten. Misschien kan hij er in ieder geval in deze set wat van maken. Het staat 4-4 in de derde set. Het is uh, ja, do or die, want uh, de eerste twee sets waren voor uh, Ferrer. Maar uh, het gaat in ieder geval beter met Zeisling. Dankjewel, Marcelle Mesker hoorde u uit de US Open. We gaan, we gaan dus uw vragen nogmaals mee te doen. Regenboogcoalitie is één pot nat, zeg ik. Doe mee, 0800 1121 wordt mooi gebeld. En ook Twitters komen leuk binnen. U kunt u doen op hashtag regenboogcoalitie of hashtag WNL. Kan ook hashtag Eerdmans zijn, wat u wil. Kelly voegt toe, bizar idee, die regenboogcoalitie. Kan je net zo goed geen kabinet vormen. En voor elk plan afzonderlijk een meerderheid zoeken. Als u het nou wel leuk vindt om iedereen in de regering te zetten... inclusief de Partij voor de Dieren, zoals Ajit Bakas zegt... als ze een staatssecretariaatje kunnen krijgen... dan is het dat ook zeer welkom, want ik moet zeggen, er zijn veel critici richting Ajit. Iemand die ook vrij kritisch is, is André Krauwel. André Krauwel, bekend politicoloog, ook onderzoeker. Goedenavond, André. Goedenavond. André, wat vind je van het uh, idee van de regenboogcoalitie? Ik heb nog nooit zo groot mogelijk onzin gehoord. En ook uh, uh, uh, blijkbaar weet meneer Bakas helemaal niet hoe het in... Hoe het in uh, Zwitserland zit. In Zwitserland uh, zitten namelijk alle partijen al sinds 45 in uh, het kabinet. een zogenaamde karteldemocratie. Dezelfde partijen zitten al vanaf de Tweede Wereldoorlog gezamenlijk in een kabinet. Het lijkt me niet uh, uh, dat je daarnaar moet uh, streven. En daarnaast is het zo dat ook uh, die regenbogencoalitie met al die partijen de grootst mogelijke onzin is. Rutte heeft al gezegd: op 29 augustus in Tubantje, dat hij absoluut niet met meer dan één linkse partij. Ja. Wil. De PVV wordt uitgesloten door zowel de Partij van Arbeid, GroenLinks en D66. En uh, uh, het is het lijkt een soort anti-CDA-coalitie of zo. Het is een hele raar verhaal. Maar het slaat. Echt helemaal nergens. U slaat nergens op, dat is duidelijke taal onder kraal. Zullen, zullen, we, zullen, we, zullen, we, zullen we gewoon serieus gaan nadenken over waar dit land naartoe moet... in plaats van naar die onzin van dit soort mensen luisteren? Alsjeblieft. Kijk, kijk, kijk. Dit, nou, Bakas zit nogal op de lijn. Die komt zo even terug met de reactie, denk ik. Verwacht, vacht u zelf ook een, een chaos eigenlijk na, na 12 stemmen... in de zin van een extreem lange formatie, eh, moeilijk, moeilijk gedoe? Of valt het wel mee, zoals ik zei? Nou, het valt wel mee volgens mij. Kijk, we krijgen natuurlijk wel een ingewikkelde formatie... omdat ik denk dat op rechts de VVD gaat winnen. Gewoon omdat de PVV gaat verliezen en het CDA al opgegeven heeft... bij uh, mond ja, van meneer Ja, Buma. ook niet zo best. Um, uh, op links is er nog een flinke strijd bezig. Samson is aan terugvechten en staat in de nieuwe ipsos sinnovate peiling alweer naast de SP bijna. Ja. Dus daar is het heel spannend. Dat betekent dat als gewoon de Partij van de Arbeid daar het grootste wordt... Uh, de, de, de, de VVD op rechts dan kom je al een heel eind met de coalitie. Dus zal het een twee, drie, vier ronden nodig zijn. Ik denk mm. drie, drie, vier maanden. Dan heb je gewoon een redelijk gewoon kabinet... met twee grote, oude, hè, traditionele ja. partijen... waar dan D66 op de aanschuift in een soort... Ja, dat denk ik ook. Om, maar andere ik een nationale, een nationale reddingskabinet met het ja. CDA erin of zoiets. Als die nog bestaan op dat moment... He, dus ik denk dat het helemaal uh, niet, zo, niet zo raar hoeft als meneer Bakkas zegt. Ik denk dat het een hele slimme uh, aandachtstrek is van meneer Bakkas... want u besteedt nu op de radio over... Ja, we besteden het zeker aandacht aan. Niet, seri niet heel serieus natuurlijk. Maar meneer Krol, het punt heeft hij wel bij kas als hij zegt die flanken, die zou je moeten laten meedoen. Want anders staan ze weer aan de zijlijn te to toeteren. Maar en... dat is toch ook gelul, mensen, kom op. Die, die, die, de flank heeft meegedaan. We hebben, twee, we hebben twee jaar lang aangekeken tegen een flank die meedoet. Of half meedoet. Ja, dat is, is, dat is gigantisch mislukt. Dat is gigantisch mislukt. En daarbij komt nog die... dat de flanken meedoen om dan voor te stellen dat de partij voor de dieren een, een staat. Het is gewoon, zo, gewoon niet serieus. Waar we moeten over nadenken in Nederland, dat is echt heel belangrijk... We zitten in een van de grootste, diepste economische crisis die we in lange tijd hebben gekend. Daar moet Nederland uit zien te komen, ook op een manier dat we niet elkaar allemaal in de haren vliegen in yes. Nederland dan denk ik dat het verstandig is om naar verstandige mensen te luisteren... en niet naar een trendwatcher die niet eens weet hoe het dan wel in ik, Zwitserland ik, zit... dan wel in Nederland de verhoudingen kennen. André Kral, ik moet naar Ajit Bakas, want dit, dit, dit, dit vecht een reactie. Ajit uh, Bakas, je hoort het. Uh, reageer op, op André Kral, die ook aan de lijn hangt nu. Ja, meneer Krauweldring, blijkbaar dagelijks geklapt van zijn om vrolijk van te worden. Dat mag hij voor mij ook lekker doen. Uh, in Italië hebben we op dit moment de regering Monti, die zakenkabinet uh, is, die door het hele parlement wordt gesteund door alle uh, partijen. Die bereikt nu op het gebied van een aantal hervormingen ook al veel meer dan al die kabinetten ervoor. De ellende is, ook niet waar, als je. Even als, als je Mag ik even afmaken, ja, graag? Ja. Als je. Uh, de ellende is, ik vind het niet verstandig om die flanken uit te sluiten. Dat is niet verstandig. Dat blijft gewoon groeien. Je ziet het al sinds tuin. Dat blijft nu met de PVV. Na de PVV komt er weer een andere. Reken maar op, naar Wilders komt de volgende en weer een en weer een. Het is niet verstandig. Bovendien is het gewoon zo dat je veel meer uit kan gaan van de ideeën. Van een businessplan, van waar willen we naartoe, hoe willen we in het tweede gehouden eeuw ja, is... maken. En dat is uitstekend te doen. Die en in al de die zon... partijen zitten de mensen met goede ideeën, dus je moet niemand uitsluiten. André Krouwel, een korte reactie? Ja. <laughs> het is, het is, ja, het is ongelooflijk. Die meneer luistert gewoon helemaal niet. dat, dat is raar voor een trend De Meneer Wilders heeft meegedaan, verliest daardoor nu, omdat hij heeft meegedaan. Of een deels meegedaan. Kiezers zien dat hij niet bereid was om... Ja, maar hij, uh, hij vertegenwoordigt verte, nog steeds 20 zetels, hè? Natuurlijk, en en, nou, we, we weten nog niet hoeveel hij gaat halen, maar hij zal inderdaad natuurlijk niet helemaal verdwijnen. En meneer Bakkers heeft in één ding gelijk, dat namelijk als meneer Wilders straks verdwijnt natuurlijk een nieuwe partij opkomt met een anti-immigratiebeleid. Omdat er nu eenmaal zo'n dertig zetels te tevreden zijn. Als zal je dat zal zeker. Beleid ja. en dus dat is, dat is allemaal niet het punt. Het punt is hier, is dat er nu een experiment is geweest onder meneer Rutte met de flank erbij. Dat is gigantisch. Maar niet met alles, we hebben dan natuurlijk zo'n regenboog nog nooit gekend in Nederland. Nee, maar dat kan helemaal niet. Want als u gewoon kijkt alleen... Ja, naar, ik denk dat je daar gelijkt. Naar, naar, naar hoeveel punten deze partij het dan eens zijn. Dat kan helemaal niet. En daarnaast komt dat die partij elkaar uitgesloten heeft... met hele, denk ik, terechte reden om de kiezers namelijk duidelijk te laten zijn. dat We moeten echt keuzes maken nu. En niet zeggen, oh, het is zo leuk als we allemaal bij elkaar en iedereen heeft zulke leuke ideeën. Nee, het, is een, het lijkt is me een ook gevaarlijk, hè? Omdat je geen oppositie meer hebt. Je hebt het ontbreekt nou, aan een oppositie. Nou, het ja. CDA, CDA is een oppositie. Ik, wij zaten hier al te lachen over dat idee van meneer Bakkers. Dat zei, dit is de nationale redding van het CDA. Ja, klopt. Die, die zit er, er niet stop. bij. Die zit er niet bij. Nee, André Kraal, nee, blijf. Ja, er er blijf. Van. André Kraal, blijf luisteren. Want we gaan nog luisteren naar wat bellers. Het is wel mooi hoe de discussie zich nu ontspint bij avondspits 0800 1121. U doet mee. De regenboogcoalitie is één pot nat, Max Spelbos, Twitter, hashtag ik vind het ook nergens op slaan. Ik word er bijna boos van. Nou, die volgt de Krauwellijn. En Koen van Lierop zegt: uh, regenboogcoalitie niet doen. Meng de kleuren van die Regenboog maar eens. Dat wordt een vieze kleur. Dat zou ook nog helemaal zwaar kunnen zijn. Erwin, goedenavond. Dag, meneer Eermans. Uh, nou, ik uh, kan me de uh, verontwaardiging van uh, meneer Krauwel voorstellen. Kijk, uh, we letten uh, gelet uh, op de situatie die nu gaande is. Dat. Uh, een uh, ten graven gedragen kabinet in stand gehouden is... door een uh, inmiddels ten graven gedragen Koenersakkoord. Mm. Dat uh, stelt de mensen toch uh, voor een dubieuze uh, situatie. Mm. En dan moet je toch uh, al die partijen die daar aan meegewerkt hebben... inclusief uh, uh, de uh, zittende, uh, ja, het, het, het eigenlijk al niet meer... Uh, of het terminale kabinet nee, uh, van CDA. Ja, Erwin, waar en moeten TV. we heen? Waar gaan we Wat heen? Waar moeten we heen? Wat wil, je, wil je een regenboogcoalitie? Dat zeg je toch? Uh, wij moeten in ieder geval nu inzien... dat dit terminale kabinet helemaal niet uh, uh, ter zake doende is... ...en dat dat heel snel op moet stappen... ...en eigenlijk met al zijn leugens zou meneer Rutte ook de eer aan zichzelf moeten Goedouw. houden. Oké, okay, Erwin, ik zeg dat punt. Volgens mij pleit je dan niet voor de regenboom... ...maar voor het zakenkabinet. Uh, Huip Bruinzeels uit Hoofddorp. Ja, goeiedag. Dag. Uh, ja, het, uh, ik, ik vind het één grote, grote kermiswoorden. Uh, de de wasmiddelenreclames zijn interessanter dan de huidige campagne... ...want waar gaat het over? Het gaat helemaal nergens over... Uh, ze vangen elkaar een vliegje af met een komma in het uh, partijprogramma op pagina 53 rechts onderaan. Ja, ja. Terwijl we allemaal weten... Uh... PVD kwam er na zes weken met bloedverwant PVV niet uit. maar binnen 24 uur wel met GroenLinks. Hmm. Dus het maakt echt niet uit of je GroenLinks, de Koundoes mensen, die net zo goede jongens naar Afghanistan sturen als meneer Rutte zelf... Ja, je je vat het mooi samen, gaat, moet ik zeggen, Huip. Ik, ik, ik, ik ga in ieder geval libertarische partijen stemmen. De LP, nou, die Want hadden we ook aan de lijn, hè? Want Het probleem in Nederland is wat zij zeggen. Is de, over, de oplossing zit niet in de overheid. Nee, precies, de maar daar de de hebben we de hele avond over gediscussieerd, Huip. Jij ziet dus geen uh, regenboogcoalitie voor je? Het interesseert me echt helemaal niks of GroenLinks met SP en of VVD. En Rutte heeft zich ook belachelijk gemaakt met die actie in Noordwijk natuurlijk. Dank je Huid, want we gaan nog wel bijna eens aan het woord. Ik zeg de regenboogcoalitie, die heeft naar die hier één pot nat. Meneer Lapman, goedenavond. Kort als je wil. Ja, hallo. Hallo. Ja, u hoort mij. Ik hoor u, een korte reactie als u kunt. Ja, heel kort. Ja, een, ik, ik, een geweldig betoog van meneer Kraul. Hij heeft volkomen gelijk. En uh, hij, hij haalt me de woorden uit de mond. Het is natuurlijk onzin om al die regenboogcoalitie uh, te gaan bedenken. wat ja. zal dat een enorm gekwakkel worden. En meneer Bakas, ja, aardige vent... Maar laat hij zich bezighouden met of hij volgend jaar rode schoenen moet gaan dragen met groene sokken. Dat okay. is denk ik zijn, zijn discipline en Hij moet ze meer bij, bij zijn stil Dankjewel meneer Lapman. We moeten een punt zetten. Dank je zeer, Adjit Bakas. Want we moeten we gaan stoppen. Bedankt voor je betoog en de reactie van André Kraul. Er zijn ook mensen het niet eens met André Kraul, moet ik u zeggen. En op Twitter gaat het door. Dan kunt u kijken op hashtag Regenboog. wat deze discussie allemaal nog oplevert. Wij gaan eruit straks op deze zender Brands met boeken. WNL is over een half uurtje weer op Nederland 3 met de laatste half acht live van deze zomer. Merel Westerk ontvangt daar Mark Rutte. En Verder komen Gerard Joling en Wilke Alberti langs. Zondagochtend weer Eva Jinek op zondag. En zij ontvangt SP-voorman Emil Roemer, Charles Groenenhuizen en Jekvenia Juk Parakina. Dat is het dansend jurylid, geloof ik. Dat heb ik wel, wel eens in, in bedrijf gezien. Zij zitten allen op de paarse bank bij Eva. Een heel fijn weekend vanaf deze plek voor u allen. We zijn er maandagavond weer met een nieuwe avondspits. Heel graag tot dan bij de discussie van de dag. Goed weekend. Dan kom je tot... Twee dingen. Two things. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. twee dingen. In twee dingen is zometeen te gast John Fentoner van Vlissingen. Telg uit de bekende ondernemersfamilie. The times are not easy. But I'm certain we can climb that hill together. Over de kracht van familiebedrijven in crisistijd. Ik heb natuurlijk ongelooflijk veel geluk gehad. En hoe hij met zijn bedrijven wereldwijd kinderen helpt. Dan heb je toch een plicht